Door Al met het NOS-journaal. Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, komt morgen naar Nederland. Het openbaar ministerie bevestigt dat hij dan wordt overgevlogen. Eerder meldde Spaanse media nog dat B. vandaag naar Nederland zou komen. Maar dat blijkt dus niet te kloppen. Zodra B. in Nederland is aangekomen, wordt hij gearresteerd door de Nederlandse politie. In het debat over de omstreden uitspraken van minister Blok noemde VVD-fractieleider Dijkhoff... Die uitspraken onhandig, lomp en ondiplomatiek. Hij vindt het curieus dat iemand een filmpje heeft gemaakt en gelekt. Jesse Klaver van GroenLinks zei daarop dat het er niet toe doet... hoeveel mensen meeluisteren. Als spreekt hij in een voetbalstadion... een minister moet altijd zijn woorden zorgvuldig kiezen, zei Klaver. D66-leider Pechtold vindt de uitspraken van Blok... een bewindspersoon onwaardig. Bizar, onthutsend en schadelijk, zei de voorman van de coalitiepartij... Partijleider Segers van coalitiepartij ChristenUnie vindt de uitlatingen pijnlijk. Ook de oppositie heeft forse kritiek. De PVV noemt de uitspraken van Blok juist een waarheid als een koe. In Japan is ruim zeven jaar na de kernramp van Fukushima... de eerste officiële stralingsdode gevallen. Een man van in de vijftig is overleden aan longkanker. Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid is de man ziek geworden... doordat hij tijdens zijn werk bij de voormalige kerncentrale... is blootgesteld aan straling. Zijn taak was het meten van de straling op het kernreactorcomplex. Hij droeg daarbij beschermende kleding, maar dat was niet genoeg. De kernramp van Fukushima in 2011 gebeurde nadat een aardbeving... en een tsunami grote schade hadden aangericht aan het complex. De stralingswaarden zijn nog steeds extreem hoog in het gebied. Het weer, vooral in het zuiden en westen van het land nog stevige regen... en onweersbuien, het lokaal veel neerslag... In de rest van het land is het zo goed als droog, met af en toe zon. Het wordt vandaag 22 tot 26 graden. Morgen een stuk koeler, hooguit 19 graden... met aan het einde van de middag weer opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nog wel? Ja, ja. Iedere werkdag. Want? Nou, het gaat, gaat uitbreiden. Nee, hey, vertel. Ja. Ah, de plannen zijn er, laat ik het zo zeggen. Nou ja, maar dan, dan, dan moet je ook B zeggen. Ja, de plannen zijn er. Maar het, het, dat de plan. Ja, de plannen zijn er. Het hangt gewoon af van de bemensing, zou ik maar zeggen. Ai, dus we hebben mensen nodig, bedoel je? Ja, maar we gaan, als het uh, meezit, gaan we naar zeven dagen per week. Nee, echt waar? Ja. Zo. Dat wordt lunchen. Ja, uh, elke dag. Het bestuur komt ook elke dag broodjes brengen. Dus komt nou ja. Maar, uh, nee, uh, ja dat, uh, maar de details volgen. Dat zal ik u vertellen. Het volgen. is nog een beetje geheim. Nou, het is, gaai, het is geen geheim. We zoeken gewoon mensen die uh, mee willen doen, hè? Zo, gezellig. En dan een beetje gewoon hier zitten ja. dingen doen. Toch, ja, nou, dat zijn uh, plannen, maar dat hoor je Ach, kan ik ook. Dat hoor je van mij. <laughs> ja, is goed. Je hoort het nog. Is goed. Nou, wat leuk hier weer te zijn. Ja, toch. Gezellig. Wat Op een deze... water, hè? Nou, nou, nou, nou. Tjonge, wat een water. Is, is, is het eigenlijk nog zomer? Ja, hè? Het is. Officieel, nee, nee, officieel nee. niet. Nee. nee. nee. nee. nee. De, nou, is meteo Amerika. de meteorologische. Oh, dat, dat... <laughs> ja, wat een mooi woord is dat. Ja, hè? prachtig. Die he? ken jij nog. Ja, die ken ik nog. <laughs> de meteorologische herfst is uh, begonnen op 1 september. Ach. Maar de kalenderherfst begint op 21 september. Zo. Zo is dat. Nou, dan gaan we nog eens even aan Rico Scheuder vertellen. Maar uh, die weet het wel hoor. Oh, maar, ja. maar hij doet er Meteorologen, aan. die weten, die mm -hmm. be begint de herfst of daarna de nazologen. De meteoroloog. Oh, oké. Drie keer Ik heb geen woorden, dus we moeten met het woord. <lacht> <lacht> uh, nou. Maar ik herinner me nog eens een uitzending. Zullen we, Zullen we, we snel leggen? beginnen? Zullen we het doen? Ja. Ja? ja nee, als jij dat wilt, heel graag. Hij ja. wil niet uh, geconfronteerd worden met. Uh, <lacht> <lacht> uh, oh, dit wordt een leuke middag. Dit wordt een hele gezellige middag. So. We gaan beginnen met uh, goede muziek. Nou, tenminste vind, vind ik goede muziek. Want een ander vindt, weet ik eigenlijk niet. Ik vind goede muziek. Maar we beginnen natuurlijk met een 3-1. En uh, we beginnen ook uh, daarna met de artiest in het licht. En dat is een fantastische man. Die zou 72 geworden zijn vandaag. Oeh. Uh, maar ja, dat heeft hij niet mogen halen, helaas. En, uh, verder hebben we heel veel cultuur, tenminste, dat neem ik aan. Hebben we veel cultuur? Uh, we hebben best wel wat cultuur. En... en uh... Vanaf volgende week wordt het meer cultuur eigenlijk. Ja, tuurlijk, want dan gaat het seizoen beginnen. Dan gaat het beginnen. Ja, want dit weekend is het al cultuuropening in Haarlem. Dus nou, dan gaat het wel weer los. Ga jij nou niet mijn cultuur vertellen? Nee, ik zeg alleen dat het dit weekend een cultuurweekend ja, maar, is. Opening dat, in Haarlem. Dat, dat, dat ga ik nou zo direct ook vertellen. Ja, maar jij hebt alle details en ik niet. Dat is waar. Ah, zo, uh, en nou gaan we beginnen. Nee, ik zeg het alleen als vooraankondiging ja. aankondiging. We hebben straks ook een gast. Dat heb ik, ga ik u ook nog vertellen. In de vijf minuten van Ron. Dus dat wordt ook leuk. En uh, we hebben natuurlijk gewoon de 3 in 1 artiesten in het licht. En wat iets meer. En het regio nieuws natuurlijk. Ja, ja. Nou zeker. 3 in 1... In, 1. Genesis. Three in one in mm -hmm. En Genesis, zo geweldig. Lekkere 3-in-1. Heerlijk. Ja. Ook nog eens een keer gezien. Ja? Genesis, ja, lang geleden. Ik heb ze nooit live gezien, maar oh, het, is, uh, het is wel een wereldband. Dat ja. wel. En uh, u hoorde, uh, even kijken hoor, dan moet ik even weer de informatie erbij pakken. Want die had ik natuurlijk wel klaarstaan, maar waar heb ik die nu? Oh, hier. Ja, Genesis, een prog-rockband, zoals ze dat uh, een progressieve rockgroep uit het Verenigd Koninkrijk opgericht in 1967 door Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks en Anthony Phillips en Chris Stewart. En in de jaren 70 maakte de groep naam in de avant-garde van de popmuziek met haar dramatiek en zwarte humor, maar gooide in de jaren 80 met Phil Collins als liedzanger. Het roer om met toegankelijker werk wat de band vele hits opleverde. Ja, dat klopt inderdaad. Pieter Gabriel stopte op een gegeven moment uh, met het verhaal. En Phil Collins was toen al de drummer van de band. En uh, toen Pieter Gabriel uh, de meest hopte werd Phil Collins naar voren geschoven als zijnde de nieuwe zanger. En Phil Collins had toch een iets zeg maar, toegankelijker inslag, Dus uh, toen kwamen de grote hits van deze. U hoorde de drie van Matt Phil. En het uh, eerste nummer, dat heette Follow Me, Follow You, Follow Me. Of Follow Me, Follow You, moet ik zeggen. En daarna Land of Confusion en daarna Abba Cap. En die heb ik eventjes een beetje afgebroken, want die duurde erg lang... En dan komen we niet uit met de tijd. Dus uh, we moeten wat dat streng zijn. Niet waar? Ja. Als je de sidekick vijf minuten geeft, oh. dan, uh, dan kan je Genesis geen tien minuten geven. Dat kan natuurlijk niet. Ik ga jou in de gaten houden. Is dat zo? Ja. Wow. Goed, we gaan naar Artiest in het Licht. Dames en heren, en dat is ook weer een mooie. Artiest in het Licht: Freddie Mercury. Dit is de fantastische remake van dat nummer. Vaak zijn remakes minder, maar deze is mooier. Omdat het orkest nu echt is. Barcelona. This dream was me and you I want all the world to see A Miracle A sensation, sensation My guiding inspiration, inspiration. Woo-hoo! <laughs> Ik had nog een prachtig liedje, maar in verband met de tijd... Uh, doe ik dat straks. Uh, dat komt zo meteen na het nieuws. Na het liedje van de Sidekick noemen we die andere van Freddie Mercury. En dan geef ik ook wat meer informatie. Dit was in ieder geval Barcelona, de remake. Hè? Want uh, Dorsineel, dat was met synthesizers en uh, artificial orkest gedaan. zeg Maar kunstmatig orkest. Maar ze hebben hem later uh, op de, uh, de zang van Montserrat Caballé en Freddy nog een keertje dunnetjes overgedaan. De partituur nu door een echt orkest gespeeld. Ja, en sorry, dat klinkt toch veel mooier dan het uh, origineel, vind ik dan. Nee, okay. En jij hebt er verstand van. Huh? En jij hebt er verstand van. Is dat zo? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou, dan houden we het dan maar op. Hè? Ja, dat ik er verstand van heb. Oké. Okay. En in ieder geval dat hij beter is. Nou ja, beter. Ik vind hem mooier. Ja, Mooier, mooi hoor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Ja, en dan nu heel wat anders. Een brandweerwagen is gistermiddag gekanteld... tijdens een rijtraining aan de Rob Slotermakenstraat in Zandvoort. Rond half 1 ging het fout. Wat er precies is gebeurd... blijft vooralsnog onduidelijk. Een ambulance is opgeroepen. De verwondingen van de inzittenden vielen gelukkig mee... maar de schade aan de wagen was groot. Rond half vijf was de wagen overeind gezet... en kan, kon hij worden afgesleept door een bergingsbedrijf. En sinds eind juli had een groepje mannen de Zandvoortse Watertoren gekraakt. Dat deden zij om aandacht te vragen voor de woningnood onder jongeren. Op last van een landsadvocaat... hebben zij hun nieuwe behuizing deze week reeds alweer verlaten. Want sinds 1 oktober 2010, de wet Kraken en Leegstand, de WKL, in werking is getreden, Kraak is eh, kraken ten alle tijden eh, tijde strafbaar. Voorheen werd kraken alleen strafbaar gesteld als een onroerend goed gekraakt werd dat korter, dat korter dan een jaar leegstond. Dat is hem. De politie heeft sinds de inwerkingtreding van de WKL nu ook de bevoegdheid om een gekraakt pand strafrecht, strafrechtelijk te ontruimen. En de heren zijn inmiddels verdwenen. Dan nu het Open Nederlandse Kampioenschap JetSkiën uh, 2018 is in volle gang. Komende zondag wordt uh, worden race 4 afgewerkt voor de kust van Zandvoort. De wedstrijd vindt plaats voor de deur bij Burnies Beach Club. Piloten, want dat zijn het, uit onder andere Nederland, België, Duitsland en Frankrijk... strijden tegen elkaar met als doel de titel Nederlandse Kampioen op hun naam te schrijven. Zaterdag tussen 3 en 5 uur kan er worden getraind voor de wedstrijd die op zondag wordt gevaren... Tot zover het nieuws. Ja, voor de mensen die een beetje ouder zijn... Burnies Beach Club is het oude Riesje. Ja, dat is het. Ja. Ja, maar ja, goed, Ries, dat kent iedereen. Maar Burnies Beach Club, ik weet niet of dat nou zo... Uh, nee. nee, nou oké. Okay. Ingedaald is al, zal ik maar zeggen. Ik zal het erin opnemen. Nee, dat is, ik zeg het wel niet meer van zo'n nee, nee, heel goed. Ja, dank u wel. Je ja, bent ook wat ouder, toch? Ja. <laughs> ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dan vandaag wat vrolijks. Nou ja, vrolijks. Het is vandaag over het algemeen bewolkt en vanochtend is er kans op enkele buien... en daarbij is ook onweer mogelijk. Vanmiddag klaart het geleidelijk wat op... en zijn de neerslagkansen een stuk kleiner... De wind waait zwak tot matig uit het noorden en de temperatuur stijgt naar 23 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en de buiigheid neemt weer toe en er is ook kans op onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er is ook een enkele bui mogelijk. De wind waait matig aan zee, vrij krachtig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. Namorgen trekken er vrijdag enkele buien over de regio... maar geregeld schijnt ook de zon. In het weekend is er ook nog een buikans... maar de zon is ook van de partij. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En dat was het weer. Wat zijn nou, enkele buien? Ja, enkele buien. Hm, Komt ik moet die andere nog komen. <lacht> ja, <lacht> Ach, het weer Tjonge, blijft verrassen. ik opstond op, vanmorgen wakker ah. werd... om half negen regende het altijd dat ik hier de zandvoort aankwam. Om half twaalf regende het nog. In, uh, het, uh, Aan één stuk. Het grote voordeel is: ik hoef de planten in de tuin niet meer wakker uh, water te geven. Nee, dat is wel makkelijk nee, Dat vind ik ja. wel. Maar ja. je, je kent het verhaal van dat stel, hè? Jullie zijn 14 dagen op vakantie geweest. Hè? Ah, ja, dat Heel gezellig. Uh, hebben jullie nog uh, uh, regen gehad? Ja, twee buitjes maar. <laughs> Eén van de week en nog één van de week. <laughs> Mooi Ron, dat ja. was een nieuw liedje van het nieuwe album van uh, Ilse Lange. Toch weer een beetje iets anders. He. Ze gaat ja. nog een beetje meer met de tijd mee. Het country, het is, is niet weg. Maar dat, dat, nee, het zit er nog wel in. Ik vind het wel lekker klinkt. Maar dat heeft ze altijd al gehad hoor. Ze heeft altijd al een beetje country rock, zeg maar. Ja. Ja. En ik vind het weer geweldig. Want ik heb meer nummers van het album gehoord. Uh, het, het, het, die, die vrouw heeft gewoon klasse. Het is zo'n verschrikkelijke klasse zangeres. En componiste. En, en, nou ja, ze maakt gewoon fantastische muziek. Het is het eigenlijk zeggen. vreemd dat ze niet wereldwijd is doorgebroken. Nou, dat is ook wel. Hè. In Amerika is ze ook bekend, hoor. Ja, bekend. Maar, maar, ja, ah, ja, maar ja, het is beroemd. Nederlands. Hè, ja, dat is, ja, dat is waar. Anders. En om dan door te dringen in, in de landen zoals Engeland en Amerika... dat is best een klus. Dat maar, is een hele klus. Maar goed, in Nederland is ze wereldberoemd. En ik ga het promoten. En uh, ik vind het fantastisch. Kijk. Kijk. Nou, wat willen we nog mooier? Hé, hey, ik, ik had nog een artiest in het licht. Oh ja, dat is waar. Ja, want de, de, de tweede helft. En uh, die komt nu. En uh, die van jou, die komt de tweede uur. Ja. Ja. Artiest in het licht. En ik zei het al, Freddie Mercury. Ja, He? prachtig hè? Ja, mooi. Je weet ze wel uit te kiezen ja, Je bent ja, ja. ook een beetje een romantische bui, jij, Ruud. Wel, nee, helemaal niet. Ik ben niet romantisch. Ben jij gek? <laughs> Uh, nou. Wat wou ik nou zeggen? Ja, oh, dat ja. ben ik wel benieuwd naar. Love of My Life was dat van het album Night at the Opera... wat ik persoonlijk het echt het beste album van Queen vind. Want dit was de pure Queen. Later zijn ze meer met, met synthesizer en elektronica. dan vond ik eigenlijk veel minder leuk. Maar uh, dit was nog de pure Queen. En uh, geweldig dus Night at the Opera. Geboren als uh, Farok Bulsara. En dat is gebeurd in Gujarati, in, uh, ergens in India of uh, Stonetown in Zanzibar. Ja, in Zanzibar was het, niet liggen. En dat was op 5 september 1946 en hij overleed op 24 november uh, 1991 in Londen. En dat was natuurlijk veel te jong. Maar goed, het was ten gevolge van die beroerde ziekte AIDS. Waardoor hij uh, overleed. De Britse rockmusicus, nou, dat weet u natuurlijk al. Hij werd natuurlijk vooral bekend als de zanger uh, en frontman van de groep Queen. En groeide uit tot een van de beste en populairste rockartiesten en popzangers alle tijden. Hij stond bekend om zijn extraverte podiumpersoonlijkheid en zijn ex explosieve optredens. Nou, ik heb het nooit aan elkaar zien. Nee. Maar goed, hij staat in de boeken als de man met het een stembereik van eh, vier octaven. Wat buitengewoon apart is voor een mannelijke zangstem. En dat klopt ook nog een keer. En dat kon u ook zeer duidelijk horen. Want hij kon echt alles aan ruige rock. Maar ook hele mooie en romantische, prachtige love songs. En dit Love of My Life heb ik vooral gekozen... Zal uh, ik even. Want ik zag. Een tijdje terug is een. Op, op YouTube was dat denk ik. Een registratie van een concert van Queen. Nu met Brian May en. Roger Taylor, geloof ik, ja. Die uh, samen nog steeds Queen overeind houden. Samen met andere drummer. En. Uh, en Adam Lambert als zanger. En die doet het heel aardig. Maar ik kan Freddy niet doen vergeten. En uh, op een gegeven moment, halverwege dat ze dit nummer hadden, hadden ze dat ingemonteerd. Een videofragment. Waarop Freddy zelf ineens in beeld kwam en het liedje overnam. En dat was zo indrukwekkend. Dat was zo verschrikkelijk mooi. op dat moment dat hij in dit nummer vooral. dat eventjes de video gestart werd. en dat je dus even Freddy weer met zijn oude mate. Uh, herenigd zag. zeg maar. Als het dan. Uh, artificial of kunstmatig. net hoe je het noemen wil. Maar goed, dat was hem. Uh, Ron, weet je wat we gaan doen? Ik denk cultuur. Zullen we het doen? Ja. Zullen we maar beginnen? Want Jazeker. we hebben zoveel vandaag. We hebben zo'n vol programma. Dat uh, we beginnen we er maar mee. Cultuur. Ja, en we zijn nog niet eens echt be begonnen. Want dat gaat eigenlijk pas volgende week beginnen. Want aanstaande zaterdag is de opening van het cultuurseizoen... tijdens de Haarlemse cultuurnacht. Voor het eerst in Haarlem. Een lange avond vol kunst, cultuur, feest en verrassingen. Om acht uur opent Marlijn Twaalfhoven het evenement... met een spectaculaire compositie die door 100 muzikanten wordt uitgevoerd. Er klinkt een unieke spectaculaire uh, compositie vanaf balkons, trappen... en uiteraard ramen rondom de Grote Markt in Haarlem. Circa 100 blaasmusici en slagwerkers maken een sferische klankstuk... dat van alle kanten klinkt. Staat daar een trompetist op de Sint-Bavo? Drie tuba's op het balkon van Café Brinkman hoorns vanaf het balkon van het stadhuis. Het publiek kan een plek innemen of rondlopen... en ervaart een poëtische en dromerige muziekstuk... waarin melodieën en flarden van akkoorden en ritmes verweven zich tot één geheel. Zaterdagavond begint dat om 8 uur op de Grote Markt in Haarlem... en dan barst het cultuurseizoen weer los. En dan met meer dan 4.000 prachtige monumenten in heel Nederland zijn 8 en, uh, nee, uh, ja, 8 en 9 september gratis toegankelijk voor iedereen. In Haarlem zetten meer dan 70 monumenten hun deuren open voor het publiek. De open monumentdagen zijn uh, ieder jaar de kans om een plek te bezoeken... waar je normaal niet zo snel komt. Het programma Boekje is verkrijgbaar bij het VVV-kantoor en ook te downloaden. En dat is ook zaterdag uh, vanaf 10 uur en zondag 9 september van 12 tot... Uh, ja, nee, zaterdag van 10, vanaf 10 uur en zondag vanaf 12 uur tot 5 uur. Nog eentje dan. Tijdens het Haarlem Cultuurfestival en de Open Monumentdagen organiseert de federatie, federatie Haarlemse Koren haar jaarlijkse korenlint in de binnenstad van Haarlem. Zo'n 80 tot 100 koorden verzorgen op diverse locaties ongeveer 200 optredens van 2 maal 2, nee, 2 20 minuten. 2 minuten is erg kort. Van klassiek tot pop, van oratorium tot nederpop, van Bach tot Beatles. Een bonte stoet aan zangers en zangeressen trekt twee dagen door de stad... en zingen ook in de monumentale doelerszaal van de bibliotheek Sterren van de Hemel. En dat is er zaterdag 8 uh, en zondag 9 september van 1 tot 3 uur. En wat schetst mijn verbazing nu eigenlijk... we hebben zelfs iemand in de studio uh, die daar nauw bij betrokken is. En die meneer heet meneer Jansen. Toch? Ja, goeiemiddel. <laughs> Ruud, jij doet ook mee, toch, met, met koren? Ja. Vertel eens iets. Ja, ik weet niet precies de tijden, maar uh, ik sta met mijn koor. Het broer- en zuskoor, dat is van het Beverwijkse uh, Grand Café, broer en zus. En die hebben een eigen koor. En die zingen gewoon... En het is gewoon gezelligheid. Hè? Dus dat is niet hoogcultureel, dan wel flauw artistiek. Maar het is gewoon een lekker kroegkoor. En uh, die zingen best leuk. En goed. En uh, die zingen Nederpop. En wij zijn uh, eerst in de Bakenessekerk. Uh, heel bekend. Ja, heel bekend. Mooie kerk. En daarna zijn wij in de uh, Philharmonie. Oké, okay. ja. dat is een mooie zaal om ja. te, te spelen. Ja, nou weet ik niet meer precies welke zaal. Ik ga dat nog even nakijken. Welke zaal we precies zijn en de tijden. Maar uh, zo is het dus. Zou jij er morgen nog wel even op terug willen komen... waar jij hier staat? Want uh, ik kan me voorstellen dat er meer mensen... naar jou willen luisteren en kijken. Zou je denken? Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Nou, ik ga het zo even nazoeken en dan hoor je het. Wordt vervolgd. Oké. Okay. Dit is weer zo'n one-hit wonder. God yeah.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 Resumation to the end platen uitgebracht. Uh, het liedje had wel een opvolger, maar dat deed helemaal niks. En uh, dus uh, wordt hij geschaard onder uh, de categorie One Hit Wonder. Somebody I Used To Know. Samen met Kimbra. Dit is Tom O'Dell. If you wanna love somebody. Hotel. En dat doen we, dat heet If you wanna love somebody. En... ja, en zo zit het eerste uur er alweer op. Hè? Het gaat zo snel, joh. Ja, hè? Maar aan de andere kant van het nieuws, zijn ja, en de we weer. Dan zijn we de weer, ja. Ja, dat klopt. Als jij het nieuws doet, ik heb even het raam Ja. Oké, okay, nou we gaan naar het nos van uh, 1 uur dames en heren En zo meteen. daarna zijn we terug met rond 5 minuten En u weet hoe het gaat hè, intussen, hè? na 5 minuten gaat meegdogeloos de microfoon dicht Dus uh, ik ben benieuwd wat er komt straks Tot zo